Gebleken is dat door de politie feiten uit telefoontap zijn verdraaid en ook zijn gesprekken verzonnen. De zaak kwam aan het licht nadat de advocaat van de man de geluidsopname had opgevraagd. De politie heeft met deze gesprekken kennelijk geprobeerd om mijn cliënt de rol van drugsdealer toe te schrijven, terwijl dat absoluut niet het geval is geweest. De verdachte zat al vier maanden in voorarrest. Defensie is op onderdelen tevreden over de uitspraak in de zaak van een Oud-Dutch better die een schadevergoeding krijgt. omdat hij bij de val van de moslim-enclave Srebrenica een trauma opliep. De schadevergoeding is volgens de woordvoerder van Defensie toegekend. omdat de Oud-Dutch better onvoldoende wist welke nazorg er geboden werd. Defensie zegt niet bang te zijn dat nu veel andere Oud-Dutch betters ook een schadevergoeding gaan eisen.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 In de verpleeghuis in Laren is de presentator en zanger Herman Emmink overleden. Door zijn werk voor radio en televisie was hij vanaf de jaren 50 tot de jaren 90 een bekende Nederlander. Als zanger had hij een grote hit met het lied Tulpen uit Amsterdam. En hij presenteerde Wie van de Drie op televisie. Herman Emmink was 86 jaar. Rafael van der Vaart keert morgen terug in de basis van het Nederlands Elftal. In de wedstrijd tegen Roemenië vervangt hij Wesley Snyder, die wegens een liefstblessure niet inzetbaar is. Bondscoach van Gaal bevestigde dat hij zijn basisformatie van vrijdag verder niet wijzigt. Oranje won toen met 3-0 van Estland. Het weer, droog geregeld zon. Alleen in het zuiden wat meer wolken. Het is 2 tot 4 graden. Er waait nog steeds een schrale oostenwind. Vannacht brede opklaringen en lichte tot matige vorst. Morgen overdag en woensdag droog en zonnig. En dan worden het 3 tot 5 graden. ANBB verkeersinformatie, een weinig enerverende en avondspits, 45 kilometer file. Opvallend de A12 Utrecht richting Den Haag en aanrijding bij de meren. Het zorgt voor 2 kilometer file vanaf het oude Rijn. De rechte rijstop is dicht. En het gaat langzaam op de A28 Utrecht richting Zwollep. Het hele stuk tussen Soesterberg en Leusden over 6 kilometer. Cent.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 Zes over vijf. Goedemiddag. We spreken later dit half uur Ronnie Tober over de overleden presentator Herman Emmink... die we allemaal nog kennen van deze tune. GELUIDEN. Juist wie van de drie. Belangrijkste nieuws deze middag. Cyprus. Slapeloze nachten voor veel Cypriotische ondernemers. Wat gebeurde met hun geld, wat gebeurde met hun klandizie? Nu bekend is dat grote spaarders worden getroffen en betalingsverkeer wordt beperkt, is er flinke zorg. Zoals bij Neoclis Hajivarnava, eigenaar van drie uitgaansgelegenheden in de kuststad Limassol. In de laatste weken weeks, the business echt really down. Mensen in de moed om te komen en te drinken. Iedereen wacht op de volgende dag, die de volgende dag niet is voor de laatste 10 dagen. We hopen dat de banken open zijn en iedereen langzaam weer terugkomt in een no, in, in normale lifestyle. Hij heeft een aantal clubs, entertainment clubs, waar hij zag dat de afgelopen tijd de business al erg terugging. En hij hoop dat het nu toch wel weer aantrekt. Op dit moment hebben we een heel really serieus probleem in de kind of business i am involved did you lose money yourself or do you know people who lost money uh, we don't know yet because the problem is in the popular bank and bank of cyprus i have it in another bank so far we don't know just here there's going to be a cut after the hundred thousand, 5 6 7 percent we don't know yet mm. but i have friends of mine which they lose Quite a lot money. Voor zichzelf weet hij het nog niet omdat hij zijn geld op een andere bank heeft staan waarvan nog niet bekend is wat daar de herkut zal zijn, wat daar de korting zal zijn. Maar hij heeft vrienden die uh, wel bij de Laiki Bank en andere getroffen banken zitten en daar zitten zelfs mensen bij die miljoenen hebben verloren. I mean, I have a friend uh, having business working with like a popular bank, Laiki, is losing nearly a million pound. Million euro. There are many people who lose uh, money. What will that mean for this country? Dit is een probleem, want eerst is het geld which je verliest, maar het grote probleem is de psychologie van de mensen. Mensen die geld verliezen reageren very wrong in de markt. Uh, misschien stoppen ze met investeren, misschien willen ze weg van het land, misschien uh, stoppen ze mensen van hun werk. Uh, Hij voorziet vooral uh, naast natuurlijk de financiële toestand psychologische problemen omdat uh, is het nog wel duidelijk of er geld geïnvesteerd zal worden. De onzekerheid en de angst is heel erg groot in het land. We hope dat not going to be a big problem, but everybody's is scared from this that the market will froze, and this is a big problem. Do you have a plan B? I have a plan B, yes. And what is it? I'm ga een try to find a place which uh, my money will be enough for a new start. This place maybe is going be in Europe, maybe somewhere else, maybe Africa, maybe Thailand, somewhere else which I kan start a new life. Vooruitkijken dus voor deze nachtclub-eigenaar. Misschien gaat je ze geluk wel ergens anders proberen. In Thailand, zei hij, of misschien wel in Afrika. Dat zei hij tegen Bart Kamphuis. Um, Cyprus kan dus gaan beginnen met de ontmanteling van de tweede bank van het land. De Laiki-bank. De bank wordt opgesplitst en een deel van de bank moet sluiten. Rutger uh, Schimmelpenning, goedemiddag. Goedemiddag. We bellen met u. U bent curator, veel verstand, veel ervaring met faillissementen van banken. Ik ben bezig op dit moment met de afhandeling van het faillissement van de DSB-bank. En u was in het verleden ook curator bij het faillieten van de hoop bankiers. Als we even kijken naar deze ontmanteling van de Leikie-bank. Is het nou een klus waarvan u zegt, God, dat zou ik graag willen doen? Nou, Het is wel weer een stuk grotere klus. Want het gaat om uh, ongeveer uh, tien keer zo groot als de uh, DSB. Um, en het is natuurlijk veel meer internationaal uh, en veel meer politiek, dus uh, dat uh, is wel bijzonder. Maar dus bij... liever niet is... of liever wel? Wat zegt u? Liever niet of liever wel? Nou, ik zou het best aardig vinden, uh, hoewel mijn vrouw dat niet zo <laughs> goed. Eerst moet ik mijn andere klussen afmaken. Ben, het de handen vol aan. Waar begin je aan als de Leikie-bank moet worden ontmanteld, als een curator? Waar begin je dan? Uh, je kijkt eerst naar de bezittingen. Wat is er nog allemaal? Uh, iedereen denkt altijd dat alles verloren is. Maar dat kan natuurlijk niet het geval zijn. Er staan activa op de balans. Er is een goedgekeurde jaarrekening over het jaar 2010. Het ging toen nog om 34 uh, miljard. Uh, dus daar moet nog een heleboel van terug kunnen komen. Uh, maar wat het eerste gebeurt is... De hele bank wordt gesloten. En uh, het deel wat uh, betrekking heeft op de klanten die tot 100.000 euro te vorderen hebben wordt overgenomen door uh, de Bank of Cyprus. Dus het, laat ik zeggen, goede deel gaat daar naartoe. En de ja, want dat wordt... zijn de mensen met spaargeld die die kunnen dat geld behouden en die kunnen gewoon bij de Bank of Cyprus een rekening openen. Of wordt dat voor hen gedaan? Uh, ja, dat, zal, dat zullen ze van die Bank of Cyprus te horen krijgen. Maar het bijzonder is natuurlijk wel dat de eurogroep... dus de gezamenlijke eurolanden... die garanderen die 100.000 euro... niet alleen voor de klanten van Leike, maar ook voor de klanten van de andere banken in uh, Cyprus. Dus dat, dat is wel een bijzondere actie. Tot nu toe hebben we dat in Nederland nog niet gezien. En moesten uh, telkens de andere banken inspringen... voor dat garantiestelsel. Maar dat konden de andere banken niet in Cyprus. Dus ja, het, het is bijzonder dat... Uh, uh, ...eurolanden zich daarachter stellen. Maar voor de rest blijven er dus dan activa over en schulden. Het schijnt te gaan om 4 miljard aan schuld boven de 100.000 euro. Um, nou, dat moet dan de curator, uh, of in dit geval waarschijnlijk de centrale bank in um, Cyprus... ...moet dat afwikkelen. Uh, dus daar komt wel een, iemand die daarvoor verantwoordelijk is... Ik weet niet of ze het formeel een faillissement noemen. Er is ook een aparte wet uh, aangenomen waaronder een dergelijke afwikkeling uh, praktisch kan plaatsvinden. Wat gaat dat... zo'n curator als er dan zeg maar één gezicht daarbij is die dan met een groot team dit soort zaken uh, ter hand neemt. Gaat hij dan ook praten met al die mensen die nu dus gewoon hun geld kwijt zijn? Ja hij zal daar natuurlijk berichten naartoe sturen. Uh, maar kijk, het, de gedachte is wat u zegt. Dat maar u, ik neem aan dat die mensen wel morgenochtend bij deze persoon op de voordeur uh, zullen gaan kloppen. van, ja. uh, Ik weet dat mijn geld kwijt is, maar ik wil dat u er toch alles aan doet om dat geld te behouden. Wat, wat kan een curator dan aan deze mensen vertellen? Uh, hij, hij zal zeggen, ik ga mijn hartstikke best doen om de bezittingen te verzilveren. Er zijn nogal veel bezittingen, kan je lezen in de jaarrekening, die te maken hebben met Griekenland. Dus uh, Griekse obligaties, uh, investeringen in Griekenland. Dus dat zal waarschijnlijk moeilijk liggen. Maar hij gaat tegen iedereen zeggen, ik ga niks betalen. Ik ga rustig, uh, uh, uh, op een verstandige manier... zo goed mogelijk de bezittingen te gelden maken. Want hij, als... hij krijgt wel te maken met een hoop emoties... van mensen die dat vertrouwen zijn verloren. En niet ja. alleen dat, maar hun geld kwijt zijn. Hoe, ja. hoe doe je dat als curator? Ja, maar goed, aan de andere kant... Uh, je hebt dat geld niet zelf in je eigen zak als curator. Dus je zal toch tegen de banken moeten zeggen... u heeft wel dat risico genomen door geld te lenen aan deze bank. Als je kijkt naar de balans bij eind 2011 dan was er een eigen vermogen van 600 miljoen op een balans van 34 miljard. Dus ze hadden een eigen vermogen van 2%. Dus dat, dat was een uiterst zwakke bank, dat kon je al zo zien in de jaarrekening. Dus die mensen die meer dan een ton te vorderen hebben... die hebben toch uh, kennelijk het risico genomen... waar tegenover ze dan een tijd uh, hoge rente hebben gehad, neem ik aan. En dan weten we ook dat uh, veel geld uit Rusland op deze bankrekeningen heeft gestaan. Is uh, dat ook zaak voor een curator om ervoor te zorgen... dat niet op een of andere manier geld toch weer uh, via een achterdeur verdwijnt? Of is daar gewoon geen sprake van? Maar de curator zal meteen op al die bezittingen uh, gaan zitten. En, uh, en zeker stellen dat er niks verdwijnt naar een schuldeisig. Dat zou natuurlijk uh, een voorkeursbehandeling zijn. Het staat ook in het bericht van de Eurogroep dat niemand mag worden uh, gediscrimineerd hier. Nog positief of negatief. Uh, dus ik neem aan dat dat uh, uh, straks zal gebeuren. En dan uh, is, zijn er dus nog een hoop activa. Wie zijn dan de eerste uh, organisaties die daar aanspraak op maken? Ja, in Nederland zijn dat natuurlijk de werknemers, de belastingdienst. Uh, maar dat gaat om relatief kleine bedragen bij een bank. Vergeleken met de vorderingen van de klant van de bank. Uh, maar als die preferente vorderingen zijn voldaan, dan wordt uh, de rest uh, gewoon geheel gelijk verdeeld. Pari passu, gelijke mate tot de verhouding van, van de vorderingen. Ja, Wat ik bedacht, meneer Schimmelpendek, is dat u nog steeds bezig bent... met de afwikkeling van het faillissement van DSP. Dan hebben we het over het jaar 2009. Um, als Likey, zoals u schrijft, een, een veel grotere bank is... Ho hoe lang gaat dat dan duren? Of, of is het ook gewoon een kwestie van een paar strepen... en dan kan dat snel gebeurd zijn? Nou, eh, als er, laat ik zeggen, liquide bezittingen waren... dan waren ze al te gelden gemaakt... en was de bank niet zozeer in de problemen gekomen. Ik denk dat hier echt eh, problemen zijn aan de actiefzijde van de balans... En zeker als dat met Griekenland te maken heeft, dan zal dat uh, een behoorlijke lange tijd uh, gaan duren. Bij DSB gaat het om allemaal bezittingen in Nederland gelegen. En uit die bezittingen hebben we al inmiddels 27% kunnen uitkeren aan onze schuldeisers. Inmiddels? Uh, inmiddels na 3,5 jaar. Of nog maar? Uh, ja, zonder dat we uh, uh, substantieel iets hebben verkocht. Mm. Daar speelt de problematiek van de zorgplicht die we eerst proberen op te lossen. Maar goed, de mensen hebben toch inmiddels in 3,5 jaar 27 procent gekregen. En ook hier, net als bij het faillissement van Van der Hoop... kan iedereen het grootste deel van zijn vordering tegemoet zien. U hebt nog een lange weg te gaan daar met DSB. Ik begrijp dat uw vrouw niet wilt dat u naar Cyprus gaat om de Lucky Bank bij te staan. Ik dank u hartelijk, curator Rutger Schimmelpenning. Goedemiddag. Geen dag. 16 veilige situatie op de Nederlandse wegen. Um, Kees Kwaks. Wie valt erg mee, Tim? Er staat 60 kilometer file. Dat is een prima aantal voor een maandagmiddag. Twee ongelukken. De A12, Utrecht, Den Haag. Bij de Meren 4 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En er staat, een ongeluk, of er staat een auto met pech op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Die staat bij het knooppunt Polderplein op de rechterrijstrook. Er staat 4 kilometer file. En de rechterrijstrook is dicht. Dit is tot half 7. Het NOS Radio 1 journaal. Pesten op school, het is van alle tijden. Staatssecretaris Sander Dekker heeft een plan van aanpak gemaakt... om het pesten in de toekomst te verminderen. Want ook hij beseft dat voorkomen niet mogelijk is. En, zegt Dekker, pesten is een zaak van de school. Maar ook van de ouders. Josephine Trehy is bij de ouders van Kevin thuis in Breukelen. Een jongen die gepest wordt. Wat is hem overkomen op school? Ja, Kevin is heel erg gepest op de middelbare school... Je zit in de keuken, mijn moeder is lekker aan het koken. Maar eerst even naar Kevin. Wat heb jij meegemaakt? Uh, vechtpartijen, pe pesterijen op school. Gewoon. Hoe ging dat dan? Uh, gewoon expres tegen je aanlopen of gewoon uitschelden of opwachten bij het hek. Gewoon van alles. En dat heeft een paar jaar geduurd? Dat heb uh, twee jaar, drie jaar geduurd. En kon je daarmee naar een docent op school? Heeft iemand je geholpen? Ze deden er niks mee als je naartoe ging, ze zeiden ze: gek ben je gewoon, je bent gewoon gek. Ze stonden voorkomen aan hun kant. En de medeleerlingen klasgenoten. Ja, die vonden het natuurlijk ook niet leuk wat er allemaal gebeurde. Die zijn ook in opstand gekomen en die hebben gewoon allemaal een verklaring afgelegd en ze doen er dus nog niks mee. Moeder Jacqueline van der Linden, wat eten we eigenlijk? We Maak een Thaize roerbak, mix. mie wat voor u moet dat natuurlijk verschrikkelijk geweest zijn met Kevin. Ja, het is natuurlijk walgelijk om te zien dat je kind ah. zo onderuit gehaald wordt. Eigenlijk, dagelijks. En ja, dan niet alleen hebben we het over kleine pesterijen. Maar hij is toch behoorlijk in elkaar geslagen een aantal keren. Zo heeft hij uh, drie weken echt uh, thuis op bed gelegen... met een aantal gekneusde ribben en een, uh, een ernstige hersenschudding. Kijk, dat zijn geen kleine dingetjes. En wat heeft u er aan gedaan? Oh, ik heb uh, erg veel geklaagd op school bij de directie. Ik continu bij elk ackavietje trok ik aan de bel. Want het nam steeds ernstigere vormen aan. En uh, ja, echt helemaal niets werd gedaan. Er kwam, we konden niet tot een oplossing komen. Ze gingen niet eens met me in gesprek. En uh, ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om alles schriftelijk te doen, om alles goed te onderbouwen. Om namen te noemen van mensen of kinderen die erbij geweest waren. En ondanks dat gebeurde er nooit iets. Want uiteindelijk is ook niet, zijn die pestjongens niet van school gegaan... maar is Kevin van school gegaan? Ja, dat was uiteindelijk van, van school, de beslissing van de directie... uiteindelijk de makkelijkste weg... om dan uiteindelijk maar deze ene jongen van school te laten gaan. Dan, dan in plaats van het op te nemen tegen een heel grote club. Dus dit was eigenlijk de makkelijkste weg. En hoe ging dat dan? Uh, vechten, slaan, schoppen. Ja, maar hoe ging dat dan dat ze, dat ze jou van school stuurden? Ja, ik vond het natuurlijk niet leuk. Ik had gewoon liever op deze school gewoon mijn school willen afmaken. Ik had veel vrienden op school. Dus ja. Ja, en uh, toen kreeg je een brief of zo van het is afgelopen? Ja, ik kreeg een brief waarop stond... we uh, kunnen niet uh, goed communiceren met je moeder, dus dan moet je maar van school af. Jeetje, en toen? Maar hoe ga, nu zit je op een andere school. Ja, ik zit nu op een andere school in Utrecht. Hoe gaat dat? Goed. Leuke school, goede cijfers, dus. En goed nieuws heb ik gehoord over een nieuwe opleiding? Ja, ik ga naar het ROC. Dan ga ik sport mijn wegen op uh, opleiding doen, dus. Had nou die maatregelen die vandaag zijn aangekondigd... van de, de scholen moeten verplicht optreden tegen pesten... had het jou nou geholpen? Het had mij geholpen. Het is, is alleen wel een beetje laat dat het nu pas uit is gekomen. Want als het nou eerder was gekomen, hadden ze me mee kunnen helpen. Nou, nu gebeurde er niks? Nu gebeurde er niks. Nou, het gaat in ieder geval beter. Ja, het gaat beter. En ook voor andere kinderen zal het straks beter moeten gaan Josephie, met dit plan. Hè? Want straks als mensen niet serieus worden genomen... kunnen ze dan bijvoorbeeld ook de onderwijsinspectie vragen om in te grijpen... zoals de staatssecretaris heeft aangekondigd? Ja, dat kan. Dat is de bedoeling dat de onderwijsinspectie optreedt... zodra de scholen daar uh, niks aan doen. Oké, okay, jij zit daar bij die Thaise uh, uh, walk nog even. Je spreekt daar nog iemand uit het onderwijs. Na zes uur horen we weer van je. Dank je. When you were alone in the city, Lucky Fons, de derde. Met een slotakkoord van het titelnummer van dat nieuwe album... Girls in the City. Het is een uitspraak die grote gevolgen kan hebben. De rechter bepaalde vandaag dat de staat, ex dutchbat militair Dave Maat... een schadevergoedering moet betalen. Het ministerie van Defensie is aansprakelijk... voor zijn blijvende posttraumatische stressstoornis... omdat de nazorg na zijn terugkeer uit Srebrenica onvoldoende was. En hiermee komt een eind aan een juridisch gevecht... dat twaalf jaar heeft geduurd. U hoort advocaat Geert-Jan Knoops en ex-Dutchbetter Dave Maat. We hadden een collega verloren... Uh... Ik had gezien dat er dus de bevolking uh, ja, daadwerkelijk werd uh, ja, vermoord. Ik heb ze zien liggen. En daarop volgend zijn we teruggekomen in Nederland. En vanaf Zagreb tot en met in Nederland is dat uh, niet goed opgepakt. In zaken de opvang en nazorg. Ik ja. kreeg geen nazorg. Nee. hebben aangetoond dat het accent van de debriefing in Zagreb... was een militair operationele debriefing. Het ging niet over de trauma's van nee, de militairen. Nee, je voelt dat er iets is, is met je lichaam wat iets niet klopt. Je probeert verder te gaan, maar het haalt je in. En ja, als, als er op tijd bij was geweest en uh, professioneel was opgepakt... dan was het allemaal niet nodig geweest. En, maar? Maar helaas is dat niet gebeurd. En daarom zitten we vandaag hier. Je kunt je ook afvragen, hoort dat niet gewoon bij oorlogsvoering, traumatische ervaringen? Dit soort exceptionele situaties behoren niet tot een normale taakuitoefening van uh, een militair. En, en als er zich zoiets voordoet... Wat bedoelt u dan, de val van Srebrenica? Ja, maar bijvoorbeeld het feit dat hij aanwezig is bij een mortierinslag... Dat gebeurt toch wel eens vaker in een oorlog? Ja, maar dan moet je er wel wat mee doen als die militairen terugkomen. En sterker nog, je zult in de voorbereiding in je opleiding... zul je duidelijk moeten maken, als zoiets gebeurt... weet dan dat je ABC moet doen. Dat behoort tot je elementaire opleiding. Dat staat ook in de handboek, alleen die zijn hier niet aangeleefd. Dat, dat, dat sluit me door. En op een gegeven moment, inderdaad, ik kon niet meer werken. Ik heb verschillende functies uh, moeten missen. En uiteindelijk ben ik uh, met ziekte en gebreken de diensten ontslagen met PTSS. PTSS, posttraumatisch stresssyndroom. Iets waar veel ex-dusbeheer last van hebben gekregen. Wat was voor u de reden om te zeggen... ik stel de minister van Defensie aansprakelijk? Uh, omdat ik gewoon uit mijn diepste gevoel vond dat het, uh, wat daar was gebeurd... ongelooflijk fout was. De taakuitvoering konden we niet uitvoeren. En als je dan terugkomt en je krijgt geen goede opvang en nazorg... dan ben je dus dubbel in de steek gelaten. Ja. Kijk, Dave heeft na meer dan tien jaar procedure uiteindelijk het gelijk aan zijn zijde gekregen. Maar er zijn nog veel meer Dutchbatters met klachten. Ja. Als u wat de... kunnen zij hiermee? Zij kunnen uh, hiermee dus dezelfde stappen gaan ondernemen als Dave Maat. Dat betekent dat de minister in de toekomst heel veel schadevergoedingen zal moeten gaan betalen. Dat lijkt mij voor de hand liggend. Voor mij is gewoon uh, de militaire werkelijkheid uh, nu eindelijk bevestigd. We voelden ons gewoon letterlijk en figuurlijk in de steek gelaten. En dat is dus ook nu uh, wederom bij uitspraak bevestigd. Wat is dan het prijskaartje wat eraan moet uh, komen? Nou, dat prijskaartje zal, zal niemand, uh, denk ik, vreemd vinden, hoog zijn. Het zijn tonnen. Het gaat om grote bedragen. We hebben... Tonnen. Ik denk dat dat niet ondernemelijk is. Maar het ging hier om die principiële aansprakelijkheid. De erkenning. De erkenning. En de staat heeft daar jarenlang voor weggelopen. En de schadevergoeding die daaraan wordt gekoppeld is eigenlijk voor ons... Het klinkt misschien vreemd, maar is een wezen ondergeschikt. Als ik zie uh, dat men adequaat en in een korte periode het oppakt en verbeteringen treft... dan word ik op een militaire manier blij dat het uh, niet voor niks is geweest. Dit is mijn... Ja... Dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit is gewoon bijna mijn leven geworden. Ja. ex petter Dave Maat en zijn advocaat. In de bijdrage van Matthijs van der Wiel. Defensie laat weten dat andere veteranen nu niet automatisch een schadevergoeding kunnen krijgen. Dat wordt per geval bekeken. En ook zegt het ministerie dat de nazorg inmiddels behoorlijk is veranderd. Het NLS Radio 1 journaal. Sport. Een zwarte dag voor het voetbal in Oost-Groningen. Geen betaald voetbal meer in Veendam en Oost-Groningen. Er is iets gebroken. Geen lange leegte meer. Ik heb een berichtje gehad van een supporter. En die schreef, als Veendam sterft, dan sterft er iets wat ons erg lief is. De voorzitter van sportclub Veendam, de lange leegte, blijft dus voor altijd leeg. De eerste divisieclub is vanmiddag failliet verklaard. Ook een laatste plan om de club te redden is mislukt. Angelo Seintje, goedemiddag. Aanvoerder van Veendam. Dat waren nog wat emoties daar bij de voorzitter van je club. Ja, die, uh, die loopt ook heel lang rond. Dus dan uh, kan ik me voorstellen dat die emotie ook vrij pittig is. Maar in huilen uitbarsten, dat, uh, dat, is, is dat ja, symbool voor, voor, voor wat de mensen daar doormaken nu? Uh, dat denk ik wel. Dat, uh, ik denk dat, dat bij de meeste clubs die, uh, die omvallen, dat dat wel hetgene uh, is wat, uh, wat omhoog komt. Bij uh, mensen die toch het hard, de club een, uh, een hart toedragen, dat, uh, dat is een groot verlies natuurlijk. Ja, maar het was wel het nieuws van een uh, aangekondigde dood van een club tegelijkertijd. Uh, ja, om eerlijk te zijn, zo zat het eraan te komen. Het, te, het was gewoon te vaak en te, te lang dat de, dat de club in zo'n situatie zit. En dan weet je gewoon, ja, op een gegeven moment is er geen ontkomen aan. En dan uh, kan zoiets gebeuren. Ja, en dan komt die klap vandaag. Hoe is die opgevangen met hem als, als spelersgroep? Ja, goed, wat ik net zeg. Het is, uh, wij wij, wij uh, wisten ook dat het eraan kwam. En uh, ook al hoop je dat het, uh, dat het een andere wending krijgt. Uh, goed, uh, je zou toch uh, uh, het op moeten nemen en uh, de volgende stap moeten maken. Maar uh, goed, het, het, het blijft wel pittig. Ja, wat is die volgende stap voor u bijvoorbeeld? Voor mij is het zo van, uh, goed, uh, kijken of ik uh, een andere club kan vinden... En, uh, en uh, met mijn eigen uh, sportmassagepraktijk proberen om daar uh, uh, uh, meer vorm aan te geven. Maar u hebt wel de, uh, maatregelen getroffen om het niet alleen op het voetbal te laten aankomen. Ja, dat heb ik altijd wel gedaan om wat daarnaast te doen. En, uh, en, dit is, uh, en Een paar jaar geleden ben ik hiermee gestart en dit is een mooie, een mooie basis achter het voetbal voor mij. Maar dat neemt niet weg dat ik gewoon het liefst natuurlijk voetbal. Want dat, daar... Uh, dat is gewoon mijn passie. En dat uh, heb ik de afgelopen elf jaar ook met uh, heel veel plezier gedaan bij Vindam. En uh, het, uh, Voor mij is het ook een groot verlies. Bij. Ja, ondanks het feit dat u Rotterdammer bent hè, van oorsprong. Toch, ja, toch een ja. Veendams hart. Ja, ik, ik voel me daar prima thuis. En ik heb in de afgelopen jaren toch uh, um, heel veel, uh, heel, heel veel mooie, mooie dingen meegemaakt. Dus dat, dat, dat gaat je wel aan je hart liggen. Ja. Ja. Morgen geen training dus. Die is afgelast. Wat gaat u wel doen? Ik ga trainen. Toch trainen? Ja, ik zorg wel dat ik fit blijf. Uh, met andere spelers? Of zelf? Uh, misschien met andere spelers, maar uh, ik ga sowieso trainen. Er is een toekomst ook voor Angelo Sijntje, aanvoerder van het failliete Veendam. Dank u wel. Alsjeblieft. Radio 1, het NOS-journaal. 1 over half 6, Gert Luuk. Het Openbaar Ministerie denkt meer moord- en doodslagzaken voor de rechter te brengen... als vrijspraken niet meer in alle gevallen definitief zijn... De Eerste Kamer behandelt morgen een wetsvoorstel dat het voor het eerst mogelijk maakt om verdachten in dit soort zaken opnieuw te vervolgen, als er belangrijk nieuw bewijs opduikt. Tot nu toe kon dat niet, als ze definitief waren vrijgesproken. De grote bouwbedrijven en een aantal woningcorporaties willen binnenkort een akkoord sluiten om huurwoningen duurzaam te renoveren. In een periode van drie tot vijf jaar zouden honderdduizend huurwoningen energie neutraal moeten worden verbouwd.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 De Europese Unie heeft een reeks sancties tegen Zimbabwe opgeheven. De maatregelen volgt op het vreedzaam en succesvol voorlopen referendum over het nieuwe grondwet van eerder deze maand. Dat staat in een verklaring van de Europese Unie voor president Mugabe. En tien van zijn trouwste adviseurs blijven de sancties wel van kracht. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Krijgt er van makker voor met opklaringen, die houden we vanavond en vannacht ook. En dan gaat de temperatuur weer flink onderuit. Het vriest uiteindelijk drie of vier graden. Op een enkele plek zelfs matige vorst en dan zitten we aan de min vijf. Morgen loopt het kwik langzaam op tot zo'n drie of vier graden boven nul. Zonnige periode, rustig weer hebben we zeker niet... want de wind blijft nog altijd een flinke rol spelen. Uit het oosten waait die matig tot krachtig windkracht vier tot zes. En de komende dagen verandert er maar heel weinig... Maar gelukkig gaat de wind wel langzaam afnemen. En dat betekent dat halverwege de week de temperatuur toch allemaal wat minder erg aanvoelt dan wat die volgens de thermometer is. Het blijft 4 of 5 graden, maar die gevoelstemperatuur gaat langzaam wel iets omhoog. Bij de Kees Kerskwaks. Er staat 80 kilometer file. De opvallende zaken zijn de A2, Eindhoven-Maastricht... tussen Sint-Joost en Rooster en 6 kilometer. De rechte rijstok is dicht. En dan ongeluk ook op de A76... vanaf de Belgische grens naar Heerlen. Het levert 5 kilometer file op... tussen Knopen Kerens Heide en Schinnen. En het verkeer gaat dan langs via de vluchtstrook. Mijn naam is Barend van Kessel. Bouwer in Geldermalsen. De Nederlandse economie krimpt. De helft van die krimp...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 Vijf over half zes, goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ex-verdachten van een ernstig misdrijf met dodelijke afloop... kunnen straks toch opnieuw worden vervolgd. Tenminste, als de Eerste Kamer er morgen mee instemt. Nu nog geldt dat wie eenmaal is vrijgesproken... nooit meer vervolgd kan worden voor hetzelfde misdrijf. De nieuwe wet biedt hoop voor nabestaanden... zoals de ouders van Tamara Wolvers. Zij werd in 2006 vermoord. Juristen en anderen die deze zaak volgden... hebben twijfels over dat vonnis. Voor de ouders was de vrijspraak onbegrijpelijk en frustrerend. Je kon verder niks meer, hè? Nee. Het was klaar. En dat is heel, heel erg hard. Als je bijna al uh, vijf jaar aan het strijden bent. Ja, absoluut. Eigenlijk half, uh, nou ja, heel Alphen en uh, de politie en de justitie. Allemaal vonden ze het onbegrijpelijk. En wij. Ja, wij werden weer in een negatieve spiraal gegooid. Je, je valt in een heel groot zwart gat en er is niks meer. Je komt hem tegen en er is gewoon verder niks meer. Je komt hem gewoon nog tegen? Ja, ik kom hem gewoon tegen. Vertel eens. Nou, als bijvoorbeeld hier de jaarmarkt is en je denkt even lekker te slenteren over de markt... dan kijk ik midden in zijn gezicht en dan lacht hij me als ware gewoon uit. Maar nu? komt er misschien een nieuwe wet, of komt die misschien, die wet die komt er wel... Ja. Uh, waarin het toch mogelijk wordt om uh, verdachten die eenmaal zijn vrijgesproken... alsnog uh, te vervolgen toen u dat hoorde. Wat dacht u toen? Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee een sprankje hoop weer terug hebben. Dat er eindelijk gerechtigheid zal gaan komen. Ja. En natuurlijk zal dit nog een hele lange adem hebben. En natuurlijk moet er gevochten worden aan alle kanten. Er moet overal naar gekeken worden... Maar dit is weer een begin. Ja, absoluut. En ook vooral niet te vergeten, Tamara, want eigenlijk gaat het over haar. En wij zijn degene die, die in feite aan het slachtoffer zijn en al het verdriet moeten dragen. En ja, er die, die, die, die moet, die moet gewoon gestraft gaan worden. En wij hopen dat hiermee dat dan uiteindelijk ooit een keer gaat lukken. Ja. Wanneer? Absoluut. Weten wij niet. Maar we hebben hiermee. De hoop dat dat ooit gaat gebeuren, is het niet volgend jaar... is het over drie jaar, al is het over tien jaar. Het verhaal van Nel en Berry Wolvers. Peter van Koppen, goedemiddag. Goedemiddag. Rechtspsycholoog. Het sprankje hoop, de gerechtigheid waar de ouders Wolvers over spreken. Begrijpt u dat? Ja, nee, het is, het is natuurlijk uh, volstrekt begrijpelijk dat, uh, dat uh, hij is vrijgesproken. Er zijn onder mijn vakbroeders heel veel discussies over van überhaupt de vraag of hij überhaupt terecht vrijgesproken is. Maar hij is wel vrijgesproken, natuurlijk. En, dan... en, en je ziet ook aan het verhaal en, en het sprankje hoop wat, wat, wat, wat ze allemaal hebben. Is dat, uh, dat de consequentie van deze wet zal zijn dat als je vrijgesproken bent, dat dat nooit meer een echte vrijspraak is dat je altijd lastig gevallen kan worden door politiemensen, door officieren van justitie, door allerlei mensen die met bewijs komen om je alsnog veroordeeld te krijgen. Maar dan staat er wel omschreven in die nieuwe wet dat het moet gaan om zeer ernstige zaken met dodelijke afloop, dat er belangrijk nieuw bewijs moet zijn en dat je dan inderdaad na vrijspraak van de Hoge Raad een nieuwe ja. zaak kunt beginnen. Is dat niet een verenging van de criteria waardoor misschien niet, zoals u zegt, iedereen na vrijspraak moet vrezen voor een nieuwe zaak? Ja, het is wel een verenging, maar anders dan u bedoelt. Het is heel eng, namelijk. U moet zich realiseren dat waar we het over hebben, heeft de minister ook in de Tweede Kamer gezegd, van ja, we hebben het over een, zeg, een, tiental, uh, een paar tiental zaken per jaar. En dat zijn over het algemeen zaken waar mensen vervolgd zijn voor zeer ernstige misdrijven, waar na het oordeel van de rechter te weinig bewijs was, uh, waar men toch is gaan vervolgen, omdat kennelijk de politie en het openbaar ministerie er heilig van overtuigd was dat de verdachte het gedaan had. En dat zijn vaak net de zaken waar men met, met oogkleppen op achter een verdachte aanrent. Uh, dat zijn de zaken die men ook blijft vervolgen dan. Uh, kijk, er, wordt, er wordt de illusie gewekt dat de volgende stap zou zijn... dat er als een soort manna uit de hemel nieuw bewijs zou moeten komen. Maar de werkelijkheid is natuurlijk dat er alleen maar nieuw bewijs komt... als er stevig onderzoek gedaan wordt. En dat betekent dat dus mensen die vrijgesproken zijn de rest van hun leven lastige gevallen kunnen worden door politiemensen ook bij het ministerie... en dat er nooit een eind aan kan komen. Maar is er geen uitzondering mogelijk voor de tientallen zaken waarvoor wordt gesproken? Dit, dit, dit is toch geen nieuwe wet die over de hele breedte van de rechtspraak gevolgen kan hebben... voor mensen die nee, zijn vrijgesproken? Het gaat, het gaat over een paar tientallen zaken en dat zijn ook net zaken gevallen waar... Maar vindt u het waar... een principiële kwestie? U vindt het gewoon niet kunnen? Kijk, de, de principiële kwestie. En daar, daar wou ik in uw uitzending niet over beginnen. Maar oké, okay, u vraagt erom. De principiële kwestie is het volgende. Een officier van justitie komt namens de staat bij de rechter vragen. Mogen wij deze burger de meest vreselijke dingen aandoen. omdat wij vinden dat hij een ernstige misdrijf heeft gepleegd? En dan beslist de rechter: ja, je mag dat. Of de rechter beslist: nee, je mag dat niet. Het is vrijspraak. En wat er nu gaat gebeuren is dat er met die vrijspraak nooit een einde aankomt. Dus wat je krijgt is dat mensen die veroordeeld zijn, gaan de gevangenis in. En mensen die uh, vrijgesproken worden, die blijven de rest van hun leven gepest worden buiten de gevangenis. Ja, hoe word je dan gepest? Want u, u schetst het beeld alsof inderdaad iemand, wanneer die is vrijgesproken, uh, dan nog gepest kan worden. Hoe, hoe ziet u dat voor zich? Kijk, ongetwijfeld zal het niet in al die zaken gebeuren, maar het zal wel vooral in zaken gebeuren waar de politie uh, enorm fanatiek achter de, de, de, de verdachte aangegaan is. Maar als is. we even kijken naar de Wolferszaak, waar dna is ja, Als we mij naar huis praten, dan kan ik het verhaal even vertellen. Ik beantwoord die vraag. Kijk, uh, dat gaat dus om zaken waar de politie fanatiek achter die verdachte aanloopt en uh, dat ook blijft doen, nadat, ook al is iemand vrijgesproken. En dat, en dat hoeft dus niet in gevallen te zijn waar uh, iemand het gedaan heeft... maar dat kan ook in gevallen zijn waar iemand gewoon onschuldig is. Precies, want dat is natuurlijk ook steeds vaker het geval... dat mensen met nieuwe methoden eh, DNA-sporen kunnen vinden... en daarmee de onschuld kunnen aantonen. Is deze wet eh, dan niet ook bedoeld voor mensen die dan zijn vrijgesproken... omdat er eh, op dit moment nog geen DNA-sporen konden worden gevonden... alsnog eh, kunnen worden opgepakt en kunnen worden veroordeeld? Is dat niet de, de essentie dan van deze wet? Uh, nou, kijk, de, de, de vraag is, uh, uh, uh, uh, zijn er dat soort zaken... De minister heeft geschermd met één uh, zaak, dat is de Al die Moord in Ridderkerk. Uh, uh, u komt nu met, met een andere zaak. Dat gaat in beide gevallen om zaken waar er geen nieuw bewijs is. En ook waar de minister zei van in de, in de Ridderkerkzaak hadden we nu uh, iemand opnieuw kunnen aanpakken. Dat is onzin. Er is geen nieuw bewijs in die zaak. Het enige wat er in die zaak gebeurt is dat de rechtbank en het Hof hebben zitten suffen. En gewoon iemand verslagen onterecht hebben vrijgesproken. De kanttekeningen bij deze nieuwe wet morgen uh, stemt de Eerste Kamer erover. Rechtspsycholoog Peter van Koppel, ik dank u hartelijk. Graag gedaan. En we hadden het over de Wolferszaak. Uiteraard hebben wij een reactie gevraagd bij de advocaat van de ex-verdachte in de Wolferszaak. Hij reageert als volgt. Er is op dit moment geen enkele reden om aan te nemen dat de vrijspraak van cliënt... voor enige betrokkenheid bij de moord op Tamara Wolfers... ten onrechte is uitgesproken door de rechtelijke macht tot in hoogste instantie. Uw item, het item van de NOS, legt daarentegen een verband... tussen het wet Voorstel in deze zaak. En dit is volstrekt ongefundeerd. Al dus de advocaat. En zijn hele reacties terug te vinden op NOS.nl. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. TV-presentator en zanger Herman Emmink is overleden. Hij presenteerde tussen 1954 en 1988 verschillende programma's op radio en televisie. Waaronder het spelprogramma Wie van de Drie. Emmink schreef ook de tekst van het liedje Tulpen en Amsterdam. En het zong er zelf ook. Als de lente komt, dan stuur ik jou, Tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou Tulpen uit Amsterdam. Zanger Ronnie Tober, goedemiddag. Een hele goede middag. Want u wordt vaak in één adem genoemd met Herman Emmink vanwege Tulpen uit Amsterdam. Nou, ik heb Tulpen uit Amsterdam wel eens gezongen. En dat zing ik uh, nu nog steeds. Herman zei altijd tegen mij dat ik had namelijk een liedje over Roze voor Sandra. So, hij noemde mij en hij, we waren, we waren altijd de bloemenzangers. <laughs> en, uh, ik, zeer, zeer, ja, ik vind zeer triest dat uh, Herman is overleden. Want het was een zeer bijzonder, en namelijk man die echt voor iedereen er altijd was. Het was een man die ieder verjaardag van alle oude garden van artiesten, een verjaardagskaart sturen En dat Echt was maar? een aanzichtkaart, ja. En dat is een aanzichtkaart van heel vaak van oude beelden van Hilversum. En uh, dan had hij allemaal fotootjes van de oude afro gebouwen, of dit en dat. En dan had hij getypt, uh, ja het is zo weer zover, geniet uh, van een lekkere dag. Handtekening Herman. Ja, u, u denkt vooral terug aan de muzikale herinneringen met uh, Herman Emmink. Ja, ik uh, was regelmatig uh, gast uh, in het programma dat hij deed voor de Afro... Dat was iedere zondagmiddag live vanuit Studio 1 uh, muzikaar onthouden. En daar was dan uh, Herman, uh, ceremoniemeester, presentator. En dan hadden ze, of met de Metropoolorkester, de Skymasters, uh, diverse artiesten. En daar mocht ik een van zijn die zeer vaak in het programma was. En dan was het bijna ja, altijd het vaste prik. Als de gast bij Herman was in Muzikaal onthouden, dan om een uur of één ging je... Gezellig mee naar huis, met z'n allen. En dan was het, uh, had hij daar dan uh, een broodmaaltijd en een borreltje. En uh, om het af te maken. Dus een zeer gezellige, warme persoonlijkheid. U, u noemt hem een, een bijzonder mens, en Mabel, maar uh, als ik u zo beluister, was het ook een bijzonder gewoon mens? Heel gewoon. Herman was, uh, was er voor iedereen. Hij was had rem met, uh, met zijn. Hij kon uh, op de valreep uh, heel iets zeggen en dan kon die, dat hij rood en dan kon hij voluit lachen. Hij genoot van het leven. En wij kennen hem natuurlijk vooral bij het grote publiek als de presentator van Wie van de drie. Wat maakt hem zo'n grote presentator voor dat kleine programmaatje? Ik denk dat van uh, Wie van de drie, net wat je zegt, hij was gewoon. En de gewone mensen, wij zijn allemaal gewone mensen, die vonden het prachtig. Hij kon in, in een tweestrijd komen met uh, Albert Mol en, uh, of met Sonja Baredo, Martine Bijl, Kees Brusser. Uh, ik denk als je hun ook spreekt, uh, nou Albert niet meer, maar Sonja of Martine, hij was een uh, zeer zeer gedreven man. maar Hij had ook altijd alle teksten, dat was allemaal getimed en zo goed uitgewerkt, maar toch de warmte dat hij kon overbrengen op het beeld naar de mensen thuis. Ook de warmte van een gentleman dat gevoel hij kreeg het, ja. ook. Dat was hij zeker. Altijd een heer. Ik laat het deze week het afscheid van hem uh, als u gaat... duizend gele, duizend rode tulpen uit Amsterdam... als die lentedag misschien gaat komen, meneer Tober. Nou, ik weet niet of ik er duizend geef... maar ik zal hem wel tulpen uit Amsterdam geven. Dank u wel. Dank u wel. De meest opmerkelijke tweet is: Het verkeer op de Nederlandse wegen. Kerstkwaks bij de weer Een paar ongelukken. Vooral in Limburg zijn er problemen. De A76 Geleen Heerlen. Tussen Spouwbeek en Schinnen moet het verkeer na een ongeluk over de vluchtstrook. Dat levert een flinke file op, 6 kilometer. Het verkeer richting Keulen kan vanaf knopend Leen de Heide beter omrijden over de A67 en de Duitse A61. Er ligt wat rommel op de A9. Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk-Oost, 4 kilometer. De rijstrook is dicht. En de A76 vanaf de Belgische grens naar Heerlen. Bij Schinnen staat 5 kilometer na een aanrijding. by rave F This en people met Holiday Het overdik op Twitter. En de tweet van vandaag komt van apenstaart Eduard Nazarski. 348 volgers en zijn 439ste tweet was deze. Zeer verontrustend nieuws. Vanochtend inval door officier van justitie bij Amnesty-kantoor in Moskou. Nader bericht volgt En de tweet. En dat nader bericht volgt nu. Meneer Nazarski, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Directeur van Amnesty International in Nederland. Wat was er zo verontrustend vanochtend in Moskou? Nou, was dat wij van onze collega's een bericht kregen dat uh, het openbaar uh, ministerie, het OM, uh, voor de deur stond. Een, een aantal mensen die met een televisieploeg naar binnen wilden, een ploeg van de staatstelevisie. En dat gebeurde nadat afgelopen vrijdag Amnesty en ook andere organisaties, Human Rights Watch, uh, gezegd hadden dat ze zich grote zorgen maakten over de invallen bij organisaties die toen aan het plaatsvinden waren. Waarbij uh, die organisaties gecontroleerd worden, maar ook toch wel enige intimidatie van die organisaties. Uh, waar sprake van is. Ja, waar baseert u dat op, intimidatie? Uh, intimidatie, nou ja, als ineens onaangekondigd zo'n ploeg binnenkomt met een, met een, met een tv-ploeg. en die zeggen: we willen alles zien, alle besluitvorming, alle boekhouding, alle dingen. en volstrekt uh, uh, onverwacht. die vragen dan ook nog eens op onaangename manier naar dingen. die je al lang hebt overhandigd. omdat die wetgeving in Rusland uh, uh, dat vereist. ja, dat, dat is toch een hele vreemde uh, handelwijze. Was er een aanleiding dan voor dit, uh, uh, dit bezoek op deze manier? zeker niet. Het is wel zo dat in Rusland ook andere organisaties uh, te maken hebben met steeds uh, verdergaande bemoeienis van de staat uit en steeds verdere ook intimidatie uh, uh, van de staat uit. Dat er wetgeving is aangenomen die uh, uh, alle organisaties met internationale banden en Amnesty International is natuurlijk per definitie internationaal, uh, die die organisatie steeds meer aan banden legt en waarbij ook de overheid steeds meer uh, kan toezien en ingrijpen. Maar dat het dan op zo'n manier gebeurt is toch... Ja, was toch en daarbij is het uh, Openbaar Ministerie met die nieuwe wet in de hand... van wij kunnen dit nu doen en daarom doen we het? Zo gebeurt het en, en als dan uh, ja de televisieploeg is niet mee naar binnen uh, gekomen. Mijn collega heeft weten te verhinderen dat die binnen ook nog opname maakte. Want dat gaat dan zo dat s'avonds op de staatstelevisie gezien wordt. Moet je nou eens uh, getoond worden? Moet je nou eens zien welke staatsverandlijke elementen uh, waar we nu weer mee bezig waren? Ja wordt het zo gepresenteerd zo, op de televisie? Zo is, het, zo is het eerder. Nou ja, nu bij zien denk ik niet. Want, uh, het is nog niet avond. Maar, maar het is uh, omdat ze niet naar binnen zijn gekomen. Maar bij andere invallen wordt gewoon dan uh, s'avonds op de staatstelevisie getoond wat ze gedaan hebben. En hoe kun je je hierop voorbereiden? Op mogelijke nieuwe invallen. dat je dingen weghoudt van de autoriteiten? Of is er gewoon geen enkele reden om, om dingen te, te, te verbergen voor de. Ja, we hebben natuurlijk helemaal niks te verbergen. En, en in tegendeel, omdat we weten dat je zo onder een vergrootglas kunt komen liggen... zijn we ook extra, uh, zeg maar, alert erop dat, dat al onze dingen hartstikke in orde zijn. Uh, maar het is natuurlijk voor die mensen die daar zitten is het hartstikke vervelend. En, en uh, ja, bedreigend als er ineens zo'n ploeg binnenkomt... die allerlei dingen op, op hoge toon gaan vragen. En, en op een vervelende manier... Uh, ja, en dat houdt je natuurlijk ook van je werk af. Uw tweet van eerder vandaag is mij duidelijk. Apelstaart ja. Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International... Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag laatste nieuws uit Cyprus. De centrale bank van Cyprus meldt dat de meeste banken... op het eiland morgen weer open zullen gaan. De twee grootste banken, de Bank of Cyprus en de Laiki Bank... gaan waarschijnlijk donderdag weer open. De Laiki Bank wordt wel zo snel mogelijk ontmanteld. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Met een noek Thijs, Goedemiddag. Goedemiddag. Het zal je niet verrassen... maar bijna alle media besteden aandacht aan het reddingsplan voor Cyprus. De Cypriotische nieuwsites benadrukken de opmerkingen... vooral van de minister van Financiën van Cyprus, Saris... Hij zei dat het reddingsplan in eerste instantie hard zal aankomen bij de bevolking, maar dat het beter is voor toekomstige generaties. De Cypriotische nieuwsite CyBC heeft de bond voor bankmedewerkers gesproken. Die bond zegt gedwongen ontslagen bij bijvoorbeeld de Leikie Bank niet te zullen accepteren. Volgens het parool is het eiland gered, maar is de prijs die daarvoor moet worden betaald wel heel erg hoog. En NRC schrijft dat het goed nieuws is dat de eurozone de poot stijf heeft weten te houden en erin is geslaagd zijn wil op te leggen aan een lidstaat die zich tot op het laatst onder de consequenties van zijn eigen gedrag probeerde uit te wurmen. Vanmiddag meldde een Russische nieuwszender dat de steenrijke zakenman Roman Abramovich was gearresteerd. Nou, ik weet niet hoe goed jouw Duits is, maar ik zal het even vertalen. De presentator zegt hier dat Abramovic door de FBI wordt vastgehouden in de Verenigde Staten. Bronnen zouden dat gemeld hebben aan de nieuwszender. En de arrestatie zou te maken kunnen hebben met de onverwachte dood... van die andere Russische zakenman Boris Berezovski dit weekend. Maar of Abramovic ook echt is gearresteerd is niet duidelijk. Zijn woordvoerder ontkent het. Toch heeft het al gevolgen voor de Russische zakenman. Volgens het Financiële Dagblad zijn de koersen van zijn bedrijf... al een paar procent gedaald op de beurs. Ja, muziekshow The Voice kan er weer een land bijschrijven op de lijst van 50 waar het al wordt uitgezonden. En dit keer is het wel een bijzonder land, namelijk Afghanistan. Een mediabedrijf in Dubai heeft de rechten gekocht van Talpa, dat The Voice heeft ontwikkeld. The Voice of Afghanistan wordt vanaf mei uitgezonden en ziet er hetzelfde uit als de shows in de andere landen. Benieuwd hoe de tune dan klinkt. Ja, ik kan waarschijnlijk niet eens op dat muziekje, maar goed, dat gaan we dan wel horen. In een dorp in Duitsland zijn ze de afgelopen weken geconfronteerd met een vreemd raadsel. Elke ochtend bleken er schoenen te zijn verdwenen uit tuinen. Er werd een onderzoek ingesteld en zelfs de plaatselijke boswachter hielp mee. En hij vond uiteindelijk de 250 schoenen maar liefst terug in het bos. Bij elkaar, in de buurt en uh, enigszins beschadigd. Na de onderzoek wees uit dat een kersverse moeder vos de stal voor haar nest kleine vosjes die bijten en kauwen namelijk graag. Met hun melktandjes. En dat doen ze ook op slippers, schimpen en zelfs bergschoenen en regenlaarzen. De schoeneigenaren konden er uiteindelijk wel om lachen, vertelt dit slachtoffer tegen het Duitse CDF. Daar in dit moment is me dat wie een brokken van het herzen gevallen. Het was toch een tier, dan was het der fuchs. En dat vond ik in dit moment zeer lustig. Vanaf nu worden de schoenen in emmers plantenbakken verstopt. Nou, dan hebben we een uh, soort Imelda Marcos van de Vossenfamilie <laughs> te pakken daarin. Uh, ja, 250 in schoenen maar liefst. Hè. Elke nacht weer hebben ze met een camera gefilmd. Prachtig. Meestelijk. Uh, kunnen Mag ik... we ergens zien, die beelden? Ja, die beelden zijn dus te zien bij het CDF. Het CDF uh, in ja. Duitsland.de is dat dus. Nou, kijken of we die beelden ergens kunnen kopiëren of afnemen. Dat we op onze eigen site, nls.nl, diezelfde beelden kunnen Facebook zien. Facebook kan ook. Wil ik zien. Uh, na zes uur gaan we uh, spreken met de Cypriotische ambassadeur hier in Nederland. Meneer Kouros, om te vragen hoe het staat met dat, dat akkoord... en wat dat betekent voor het imago van Cyprus in Europa... maar natuurlijk ook vooral hier in Nederland.